Morgen geregeld zon, weinig wind en maxima van 4 tot 6 graden. Namorgen blijft het overwegend droog. Maar in het weekend wordt het nog kouder met een straffe oostenwind. Dit was het NOS Journaal. Ik ga naar Management Book, omdat ze alles hebben. 17.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 Goedenavond. De twee dingen van vanavond zijn boswachter André Donker... die ons meeneemt in een donker bos... en SP-politicus Harry van Bommel, net terug uit Noord-Irak. Vandaag is het precies tien jaar geleden... dat de VS en Groot-Brittannië Irak binnenvielen. My fellow citizens, at this hour... American and coalition forces are in the early stages of military operations... to disarm Iraq, to free its people... and to defend the world from grave danger. Ja, president Bush, begin van de Operation Iraqi Freedom in 2003. Ja, Harry van Bonnen, welkom. Goedenavond. Uh, ja, u bent van de SP en dan uh, uh, ga ik toch maar weer beginnen... met misschien wel uh, de cliché vraag, maar wel de overbekende vraag. Waar was u op dat moment? Weet u dat nog? Jazeker. Uh, ik was uh, op dat moment uh, op tournee door Nederland... met uh, niemand minder dan Scott Witte. Iemand die ook in de aanloop naar de Irak-oorlog een uh, belangrijke rol gespeeld heeft. Hij was namelijk wapeninspecteur uh, in een uh, verleden. Um, en, uh, in, in Irak voor de VN. En een, uh, uh, iemand die veel ter sprake kwam, omdat hij ja, hele moedige dingen daar deed. Hij werd ook persoonlijk bedreigd en zo. En ik was met hem op toeneer door Nederland... Uh, om uh, vooral onder studenten, maar ook andere groepen... Uh, te praten met de toen nog dreigende uh, oorlog tegen Irak. Ja, en hoe stond hij daarin eigenlijk? Hij was daar tegen, omdat hij als uh, wapeninspecteur wist... Uh, zij te weten, hè, achteraf heeft hij natuurlijk helemaal, helemaal gelijk gekregen... dat Irak niet meer over uh, massavernietigingswapens kon beschikken. Ja, en wat zei hij toen hij hoorde, dat ze toch binnen vielen? Ja, voor hem was het een uitgemaakte zaak dat het ging gebeuren... omdat uh, de Amerikanen... Yeah. <laughs> alles in het werk hadden gesteld. Zowel militair als politiek als anderszins. Um, om die oorlog te beginnen. Die oorlog moest gevochten worden. Ja, en wat, wat dacht uh, politicus Harry van Bommel op dat moment? Ja, ik was zeer tegen die oorlog. En ik was ervan overtuigd dat hij heel veel leed uh, zou gaan veroorzaken. Ik was al in Irak geweest uh, in het jaar 2000. En ik stelde ook vast uh, met de hele wereldgemeenschap... dat Saddam Hussein een, een, een barbaarse tiran was... Uh, die maar beter van het toneel kon verdwijnen. Maar ik stelde ook vast dat de bevolking van Irak heel, al heel lang... Het slachtoffer was van een buitengewoon streng sanctieregime. Wat al jarenlang daar uh, de bevolking vooral uh, afkneep. He, echt letterlijk uh, uh, honderdduizenden slachtoffers. He, ook door de VN vastgesteld. Ook mensen bij de VN die daardoor ontslag namen. omdat ze het beleid niet meer zagen zitten. Uh, maar twee, uh, enorm onderdrukt werden door de, de dictator Saddam Hussein. En als daar nog eens een keer een oorlog overheen zou komen. Uh, dan dacht ik van ja, dan is er voor die mensen helemaal geen uh, licht nee. meer aan het eind van de tunnel. Nee, want we zijn nu tien jaar verder. De. De oorlog is inmiddels voorbij. U bent net teruggekeerd uit Noord-Irak, waar u vorige week bent geweest. Want hoe is de situatie daar nu? Ja, ik ben uh, naar Iraks-Koerdistan geweest. Ja. He, is echt een specifiek deel van, uh, van, uh, van Irak. Ik ging daar naartoe voor twee dingen. Eén, uh, um, uh, deelname aan een belangrijke conferentie die uh, ertoe moet bijdragen... dat er internationaal erkenning komt van de genocide op de Koerden in de jaren tachtig. We gaan door Saddam Hussein in de aanvalcampagne Bekend, meer dan 180.000 mensen omgekomen. He, hij wilde de, de, de Koerdische identiteit wilde hij vernietigen. Letterlijk, heeft duizenden dorpen vernietigd en heel veel mensen gedood... Uh, het meest tragische dieptepunt is natuurlijk Halabja... de gasaanval die daar in 1988, 16 maart heeft plaats gehad. Direct 5000 mensen gedood. Tweede reden om daar naartoe te gaan was om te kijken... hoe de vluchtelingenstroom uit Syrië in Iraks-Koerdistan werd opgevangen. Ik ben dus naar een vluchtelingenkamp gegaan... Uh, niet ver van uh, de Koerdische plaats De Hok... Uh, zo'n 60 kilometer van de uh, syrisch uh, irakese grens... waar uh, meer dan 40.000 mensen werden opgevangen in een kamp... Wat, uh, eigenlijk geschikt was voor een paar duizend mensen. Um, en daar heb ik uh, polshoogte genomen, gesproken met mensen van UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Natuurlijk gesproken met vluchtelingen, lokale bewoners, et cetera. En, uh, en hoe met... is dat dan? Want u vertelt het zo van, ja, een beetje gesproken met vluchtelingen. Ja, nou, dus maar het... hoe is dat dan ja, als je nou, daar het, dan loopt? Het opmerkelijke is dat het, het, het was mooi weer, na een periode van regen. Dus mensen waren blij dat het droog was. Um, dus, dus het leek daar redelijk te gaan. Maar als je vervolgens gaat praten met mensen en met, uh, met, met mensen die dat kamp uh, uh, runnen. Ja, dan zie je dat daar de, de problemen groot zijn. Uh, de aantallen. Er kwamen per dag meer dan duizend vluchtelingen binnen. Terwijl het kamp al drie maanden over zijn, zijn, zijn limiet is. Nou ja, als er weinig mensen uitstromen. dan zie je dat dat dus langzaam maar zeker aan het ontploffen is. Hè, zo zei de directeur van, uh, van UNHCR dat daar. Uh, maar ook uh, problemen met voeding, problemen met onderwijs, problemen met gezondheidszorg. Uh, tenten waar twee gezinnen in zitten. terwijl er maar één gezin in kan officieel. Uh, te, twee tenten op de plaats waar maar één ten hoort. Als het regent... wij waren er niet met regen, maar als het daar regent... dan zie je bovendien dat meteen problemen met, ja, met afwatering... met sanitatie, met, met, ja, met ontlasting die daar dan dus gewoon gaat drijven. Al dat soort problemen, Ja, dat maakt dat wanneer het daar echt slecht weer wordt... en het blijft groeien, ja, dan heb je kans op epidemieën en aan andere zaken. We hebben daar gisteren trouwens ook in twee dingen over gesproken... met Judith Sargentini, die was ook op bezoek in die kampen. Laten we nog even verder praten over de situatie van Noord-Irak en Irak. Want in ja. Noord-Irak, gekregen genoeg. Uh, gaat het best wel goed? Ja, ja. Ik, uh, ik ben er nou de afgelopen uh, vijf jaar een aantal malen geweest. En wat je ziet is dat de groei, economische groei daar enorm is. Het is een olie-economie, geld wordt uitgegeven. De Turkse uh, ondernemers die bouwen daar naar, naar hartenlust. Je ziet er iedere keer hotels, uh, nieuwe panden, woningen uit de grond gestampt het worden. Het is booming, zou je kunnen is zeggen. Is absoluut booming. Ja, en als u het, daar dan bent als politicus, ik bedoel, u bent daar meerdere malen geweest. Met wie heeft u dan contact? Ik heb daar contact met, uh, met politieke partijen, met de overheid, met de zakenwereld. Uh, er is nu ook een Nederlandse, zeg, uh, uh, ja, we noemen het een laptop-diplomaat die heen en weer reist tussen een Bagdad. Ja, dat is iemand die... Er zit niet een consulaat, hè, dat is het probleem. Er zit niet echt een Nederlands consulaat. Uh, er zit een, uh, een ambtenaar van buitenlandse zaken... die van de, de, de ambassade in Bagdad naar Erbil... de hoofdstad van irak koerdistan is gereisd, daar in een pand zit... Nederlandse ondernemers en anderen... de weg wijst uh, in dat deel van Koerdistan. En dat gaat goed, um, omdat er nu handelsmissies komen. Hè, let, let wel, er zitten al meer dan twintig echte consulaten. Ik zou ook wensen... Dat Nederland daar een echt consulaat, zodat een consulaire bijstand verleend kan worden aan Nederlanders, die he, vaak van, van Irakese afkomst, Koerdische afkomst, die terugkeren naar dat deel van Irak. Die willen daar wonen, die willen daar werken, die willen daar studeren. Ik ken ze persoonlijk, mensen ja, maar die wat, teruggekeerd ja, zijn. En, en, en maar u zegt ik ken ze persoonlijk, want hoe loopt u daar dan rond? Ik bedoel, u zegt ik praat met al die mensen, maar maak je dan ook vrienden bijvoorbeeld, als je daar al zoveel keer bent ja, geweest? Nou ja, zeker. Kijk, er um, uh, zijn veel uh, mensen met een Nederlandse achtergrond, die een tijd in Nederland zijn Opgevangen, die vinden het fantastisch als je daar als Nederlander komt. Omdat... Ze zijn trots ze zijn trots op de stabiliteit die er is in Koerdistan... de welvaart die er is in Koerdistan. Zij dromen van Koerdistan als het Dubai van Irak. En dat lijkt het ook te worden. Uh, de huizenprijzen in Erbil of in De Hock, die zijn op dit moment hoger dan de huizenprijzen hmm. in Amsterdam... Of dat helemaal gezond is, is weer een tweede vraag. Want er is natuurlijk ook een bubbel van heb ik jou daar. Die kan ook zo, uh, zo inzakken. Maar het zegt wel iets over de, het vertrouwen wat mensen hebben. Maar ze o, zijn dan echt blij ook dat u ja, komt? Ja, absoluut. Absolu ze zijn blij omdat uh, dat betekent aandacht voor hun gebied... Uh, positieve verhalen in plaats van negatieve verhalen. Ook uh, mensen de weg wijzen, ook zakenlieden de weg wijzen. Uh, daar werk ik ook, ook als SP'er uh, werk ik gewoon aan mee. Ik heb ook aan de Nederlandse regering gevraagd: zou je niet zorgen dat net als Duitsland, Frankrijk, uh, Zweden, andere landen, dat daar een volwaardig consulaat komt? Zodat de Nederlandse uh, zakenwereld daar uh, naartoe kan. Ja, en, en want ik heb zelfs begrepen dat uh, er een, een, een plantsoen is dat vernoemd ja, is ja. naar Harry van Bommel. Ja, dat klopt. Dat Hoe klopt. zit dat? Ja, nou ja, dat is een heel belangrijk gescheiden hoor. Uh, we moeten het niet overdrijven. Het is een klein plantsoen uh, niet ver van de plaats Halapja, waar die gasaanval is, uh, is geweest in de jaren tachtig. Ik heb die eer te danken aan het feit dat ik, uh, uh, ik meen 2003 of 2004, uh, Kamervragen gesteld heb, die ertoe bijgedragen hebben dat Nederland, het Openbaar Ministerie, is overgegaan tot de vervolging van de Nederlandse handelaar uh, Frans van Andraat, mm -hmm. die gifgasstoffen daarvoor verkocht heeft aan Saddam Hussein, daarin wilde heeft geleefd, jaren... Uh, heeft verbleven met de kennis dat dat gas ook werd, werd gebruikt, die stoffen werden gebruikt om mensen massaal te vermoorden. Um, en uh, daar is een mooi boek over geschreven door Arnold Karskens, de journalist. Dat boek heet geen cent spijt. En daarin wordt beschreven, en dat had Karskens eerder ook in interviews gedaan, die leidden tot die kamervragen. Hoe van Andraad... volkomen gewetensloos die stoffen leverde, aan zouden moest zijn, terwijl hij wist dat daar gewoon onschuldige burgers mensen, kinderen uh, mee uh, uh, van het leven werden beroofd. Ja, het feit dat u dat heeft aangekaart, ja. is dan nu al als dank een plantsoen. Maar hoe ziet dat Klopt. eruit dan? Ja, het is een heel bescheiden plantsoen um, uh, waar helaas... Waar een bord nog... staat met uw naam? Ja, ja, nou, ja, helaas is mijn naam ook nog verkeerd gespeld. <laughs> <Echt waar? laughs> dat, dat dan weer wel. Oh, van, band, van, hoe dan? Van, van Bommel met 1 M. Maar goed, dat, dat doet allemaal niet zoveel te zaken. Ik ben daar geweest. Ik ben daar ontvangen uh, uh, door de lokale bewoners. Uh, hebben me allemaal een hand gegeven. Ik kreeg daar een, een mooie bloem in mijn hand gedrukt was allemaal uit dus uh, alsof het uit een uit een film uh, was uh, heel erg mooi om daar te zijn. Maar wat, wat doet dat u dan? Dat ze dat voor u doen? Ik bedoel helemaal daar in de in lokale Koerdistan. Ik bedoel, in de Je lokale... bent hier politicus onder ja. die Haagse kaas, ja. ja. ja. En dan loopt Harry van Bommel daar in Koerdistan in Noord-Irak. Ja. Ja. En daar is daar een Harry van Bommel plantsoen. Ja. Nou, okay, dat past helemaal in de lokale traditie. Hè. Je krijgt daar heel gauw een straat naar even noemen, een plein naar even noemt, Ik dan een plantsoen. Um, het past in de lokale traditie. Dus ik, ik, ik was daar blij mee, oprecht blij. Um, en ik ben daar gaan kijken. Uh, misschien dat ik over vijf jaar nog eens moet kijken hoe het plantsoen erbij staat. <laughs> maar dat is gewoon een. Eer eerbetoon aan um, een gezamenlijke inzet om uh, de oorlogsmisdaderen, want daar is hij voor veroordeeld, Frans van Andraat ook echt veroordeeld te krijgen, maar ook om internationaal erkenning te krijgen van die, van die massamoord op de Koerden als genocide. En dat is een inzet die nog steeds gepleegd moet worden, want Zweden heeft het erkend, de genocide op de Koerden, het Verenigd Koninkrijk, Amerika en Canada loopt de discussie, in Nederland staan we nog maar aan het begin van die discussie. En ik hoop mijn collega's in de Tweede Kamer ook te overtuigen dat wij ook als parlement, net zoals we dat bij de Armeense genocide hebben gedaan, kunnen komen tot een volmondige erkenning, ja, wat er in de jaren tachtig gebeurd is met de Koerden in Irak, was genocide. En nu, tien jaar later, hè, nadat we de oorlog hebben gehad, nadat Saddam Hussein weg is. Uh, ja, we, we horen nog heel vaak ook allerlei berichten dat er aanslagen zijn. Dat er nog steeds heel veel ellende is. Ja. He, he, he, zijn we ermee opgeschoten? Ja, dat is, uh, dat is een hele lastige vraag. Omdat je dan moet bepalen of de situatie nu beter is dan die uh, voor de inval. Maar wat zeggen mensen tegen u? Um, nou, de Koerden die zijn tevreden. De Koerden leven in feite in een afgescheiden gebied... hebben zelfbestuur, eigen Koerdische regering, eigen Koerdisch parlement. Gaat economisch heel goed. Er is een, te, een stuk betwist gebied, daar maken ze ruzie over met Bagdad. Maar strikt genomen gaat het de Koerden heel goed. In de rest van Irak is dat volledig anders. Daar is een enorme corruptie, een enorme werkeloosheid, enorme onzekerheid. Dus daar zijn de mensen zeer ontevreden. En uit een, een peiling, ik meen uit 2012... daar bleek dat 40%, meer dan 40% van die bevolking zegt... dat ze voor de inval... Beter af waren. in termen van veiligheid, werk. beschikbaarheid van publieke diensten, gezondheidszorg, onderwijs. dat ze toen beter af waren dan nu. Dat is natuurlijk wel uitermate zorgelijk. En de tegenstellingen, de etnische tegenstellingen. die in een dictatuur altijd worden onderdrukt. die zijn nu weer volop naar boven gekomen. Dus ja, wat je ziet is feitelijk etnisch geweld. tussen Soenieten, shiieten tussen en andere groeperingen. Dus men heeft daar nog een hele lange weg te gaan. Want dan vreest u dan ook misschien wel weer. nieuwe burgeroorlog? Uh, ja, dat vrees ik zeker. Uh, experts vrezen zelfs het uiteenvallen van Irak. Als dat zou gebeuren, zou dat, uh, zou dat het failliet zijn van, uh, van Irak als eenheidstaat. Maar we moeten nu eigenlijk al vaststellen... dat er min of meer sprake is van een falende staat. Mm. En berichten van de Amnesty International, Human Rights Watch... en andere mensenrechtenorganisaties... die leiden eigenlijk nu al tot die conclusie. En dat is natuurlijk uitermate wrang op de eerste plaats... voor de bevolking die al zo lang geleden heeft. Ja, en, en, en welke lessen leert u daaruit? Um, dat wij, nou, t -t twee dingen wat mij betreft. Eén, wij moeten niet zomaar geloven. Hè, wanneer er links en rechts beweerd wordt. massavernietigingswapens. we dreigen nu hetzelfde mee te maken rond Iran. Dus dat moeten we niet zomaar geloven. En twee, je moet niet denken dat je een land. zomaar van dictatuur kunt bevrijden. door de regering daar weg te schieten. Want onder die regering zitten natuurlijk allerlei problemen. die dan weer volop naar boven komen. Je ziet nu hetzelfde eigenlijk min of meer gebeuren in Syrië. In Libië zagen we het. Uh, Laten la, la we stoppen met die politiek van het verdrijven. Van een regering en dan denken dat je dan vanzelf de democratie krijgt. Zo werkt dat niet. Zien we ook in Afghanistan, dat werkt zo niet. SP-politicus Harry van Bommel was mijn gast. Dank u wel. Ga gaan. Dit is radio 1 tot half 9. Twee dingen met Alice de Bruin. Hoor jullie dat? Ja, we zijn opgemerkt door een V. En die blaft. Laten we maar doorlopen. Mijn volgende gast is boswachter André Donker. Goedenavond. Goedenavond. Het is even een overgang vanuit Irak, maar we doen het gewoon. Uh, we hoorden u hier uh, sprekend in een donker bos. En ik hoorde u zeggen een ree die blaft... Ja, dat klopt. Als, uh, als je het bos ingaat en het is donker en een ree merkt je dan op. dan voelt hij zich eigenlijk in zijn eigen territorium een beetje aangetast. En dan kan hij gaan blaffen. als een soort uh, alarmering voor de andere reeën van: hé, hey, er, uh, er is onraad in de buurt. Ik denk dat weinig mensen dat geluid kennen. Hè? Ja, daarom vond ik het wel grappig om deze maar eens even mee te nemen. Ja, dat lijkt me ook. U bent hier uh, uh, uh, omdat aanstaande zaterdag. het Wereld Natuur Fonds Earth. Hour uh, organiseert. Wereldwijd uh, worden mensen opgeroepen om uh, tussen half negen en half tien s'avonds het licht uit te doen uh, voor uh, moeder aarde. Dat gebeurt bijvoorbeeld op uh, het paleis op de Dam, geloof ik. Vele kantoorpanden en euromast. Alles zal in complete duisternis gehuld zijn. En u bedacht de actie van uh, natuurmonumenten, want op vele plekken in Nederland kunnen mensen met een boswachter tijdens Earth Hour het donkere bos in. Nou heet u André Donker, ik weet niet of het iets mee te maken heeft dat u dit heeft verzonnen. Maar... Nou ja, duisteren zijn stilte. Dat zijn eigenlijk de schaarste elementen een beetje wereldwijd. Dus is het is logisch dat we dan een, een nachtwandeling organiseren. En ja, Ik ben boswachter bij natuurmonumenten. En het is logisch dat we dan ook de mensen uitnodigen... om die stilte en die duisternis ook echt te beleven. Ja. ja waar kan dat beter dan, uh, dan in onze bossen en op onze wateren? Ja, want in onze bossen. Waar, waar zit u precies? Waar bent u boswachter? Nou, Ik ga de mensen meenemen in het Nationaal Park Friese Wold in Drenthe. Maar eigenlijk hebben we een, een afspraak gemaakt binnen onze organisatie... dat mensen eigenlijk in hun eigen regio mee kunnen. Ik dacht, op negen of tien plaatsen in, in Nederland... kunnen mensen zich aanmelden en meewandelen met de boswachter. Ja, en neemt u mij eens mee? Want u bent vaker dat bos in geweest terwijl het donker was. Ik bedoel, hoe, bedoel, struikel je niet over van alles? Eerst maar eens, heel praktisch. Ja, heel praktisch. Heel veel mensen struikelen inderdaad. Die zijn het helemaal niet gewend. Ik ben het, ik ben het overigens wel gewend. Ik doe het die regelmatig. vallen gewoon over de eerste beste boomstam, plat op hun... Uh... Ja, heel veel <laughs> mensen zijn gewoon gewend aan dat kunstlicht. Maar als je je ogen even laat wennen aan de Duitsers en vooral niet naar de bodem kijkt, maar eigenlijk recht voor je kijkt... Dan, dan, dan, dan zie je eigenlijk onder je veel beter de bodem... omdat je echt strak naar beneden kijkt. Dat is heel raar, maar het heeft met de werking van je, van je ogen... met je papillen van doen. En je moet er even aan wennen. En de meeste mensen komen uit een auto vandaan... stappen op de parkeerplaats en gaan mee het bos in. Ja, die schrikken ze echt even in een hoedje. Maar als ze een kwartiertje gelopen hebben en hun ogen eraan gewend... En dan, dan struikelen ze al een stuk minder. En wat zie je dan? Nou, als je je ogen echt hebt wennen aan die duisternis... dan word je een beetje één met die duisternis... en dan ga je eigenlijk de contouren veel beter zien. Maar zoals zaterdag is het bijna volle maan... dus ja, dan, dan, als de maan schijnt, dan helpt ja, dat behoorlijk... En dan zie je vooral de silhouetten zie je heel erg. En als we een beetje geluk hebben aan het bosrand en over kijken naar de hei... dan zie je bijvoorbeeld die reeën lopen. Ja, en die kun je dan ook echt wel, uh, wel zien, hè? Ik bedoel, ja, met de volle maan en dan ja. zie je de schaduw en ja. dat moet kunnen. Ja, en dassen zijn natuurlijk ook echte nachtdieren. Dus het kan best zijn dat een, een dasselspad gaat kruisen... of dat de boswel zich even laten horen. Dus het is eigenlijk horen en zien en voelen en ruiken. Oh, kijk. Ja, dat is voor nu heel normaal. De boshel. Mooi dier in de avond? Ja, ja, heel veel mensen vinden het ook een beetje griezelig. vinden het een beetje eng, maar het is natuurlijk een prachtig mooi geluid. Want hoe ziet hij eruit dan, de bosuil? Nou, een bosuil is een middelgrote uil die eigenlijk in bos- en parkachtige omgeving leeft. Hij heeft heeft, maakt het liefst gebruik van een holle boom, maar ook wel van een nestkast. En die, die hebben ze ongeveer nu, daar zitten ze op jongen. Ja, en, en, en ik bedoel, u, u loopt dan met die mensen door dat donkere bos. Dat doet u zelf ook al regelmatig. U gaat graag dat bos in als het donker is, hè? Wat, wat, wat geeft het voor extra's, dat donkere bos? Nou, het is net of je voor jezelf een beetje meer beseft... dat je met je eigen elementen bezig bent, met je, met je eigen lijf. Je zintuigen werken gewoon heel anders. En je, we zijn eigenlijk op onze ogen ingesteld. Ja, je ogen laten dan een beetje afweten. Dus je hoort het beter, je voelt het beter, je proeft het beter. Het is, is heel raar wat het met mensen doet. Wat proef je dan? Nou, je, je proeft die geuren van het bos, haast. en je, je bent heel erg met jezelf bezig. Je hoort je eigen ademhaling, je hartslag. Het is ook een hartstikke stil. Mensen zijn op een plek die ze helemaal niet kennen. Dus dat is ook al een beetje vreemd. Moeten echt opletten. En ik ken dan wel mijn ronden, Maar heel veel andere mensen het niet. Moeten zich plotseling heel anders gaan oriënteren. En dat doet echt wel wat met je. Ja, is het ook eng? Nou, ik vind het helemaal niet. Maar ik heb wel mensen die het eng vinden. En soms lopen ook kleine kinderen mee. En dan... Die nog als mijn hand beet. Van nou, mogen we even bij je lopen. En natuurlijk, mag dat is gewoon gezellig. Ja, en, en we, we horen nu nog steeds die bosuil. Hè? Die, die laten wij gewoon even ronddraaien, wil maar zeggen. Maar wat voor dieren horen we nog meer, s'nachts? Nou, dat, het is nu erg koud. Maar normaal gesproken zou de paddentrek natuurlijk volop op gang zijn. Nou, ja, de dan, padden. Dan, dan, ja. dan zie je heel veel padden ook in het, in het bos ook lopen. En die hoor je ook lopen. Dat ritselt, net als de muizen. En dan ga je bovenop staan. Nou, daar moet je een beetje voor opletten natuurlijk. Maar als het wat zachter was geweest... had ik mensen graag genomen naar de waterkant. En dan hoor je dat brommen van die bruine kikkers. En langs de heide hoor je dat... Ploppen. Dat is een beetje blup. blup, blup, blup. alsof je kraan hebt. Uh, blup, blup geluid. Dat is de heikikker. Ja, nou, met deze kou moet we dat e we moeten we er nog even op wachten. Maar... Want ze zijn er nog niet. Nee, die beestjes zijn echt nog in de winterslaap. Dus ja. voor hun nog echt koude kikkertijd. Ja, want ik geloof dit weekend uh, natte sneeuw voorspelt. Ja, nou ja, voor mij, voor de wandeling, maakt het niet uit. Want we gaan lopen en daar word je warm van. Dus achteraf valt het allemaal een beetje mee. Maar voor de kikkers is het echt nog even in de dekking blijven, onder de grond, onder het blad. Wachten op betere tijden. Ja, en, en wat, wat horen we nog meer? De kikkers, die zijn er dus niet, de bosuil. Ik bedoel, wat, wat is er nog meer waarvan u zegt? Nou, ik weet toch zeker, als ik de mensen meeneem, dat gaan we wel even uh, langs uh, zien komen of horen komen. Ja, wat is zeker, zeker. We lopen ook met een hele groep mensen, maar het gescharren van een das zou gewoon heel erg leuk zijn. Uh, misschien ook wel wat muizen, misschien komt hij ook wel heel dichtbij... dat we hem echt ook veel dichterbij kunnen horen. Misschien kunnen we hem ook even opzoeken. Maar voor de rest is eigenlijk, het is nog stil in het bos. De an Andere vogels hebben nog geen voorjaar in hun hoofd. Dus we gaan echt de stilte en duisternis blijven, zoals je dat eigenlijk nog nooit eerder hebt gedaan. Ja, en de sterren. Ja, als het een beetje helder is. Maar goed, u had net over natte sneeuw. Ja, en, dat maar, is waar, ja. Dan valt het tegen. Maar het is natuurlijk prachtig om even met elkaar stil te staan... en naar je eigen sterrenbeeld te gaan kijken. Ja, want, want de sterrenhemel is dan natuurlijk ook weer prachtig als het heel erg donker is. Ja, vooral zoals in, in Drenthe, daar hebben we echt nog een hele mooie sterrenhemel. Omdat juist daar toch nog veel minder rest en vuilverlichting is. Dus als er een mooie sterrenhemel is, gaan we er zeker van genieten. ja En, en als u nou zelf in dat bos loopt, hè, want u neemt nou mensen mee. Als u zelf in dat bos loopt, wat, wat is dan uw mooiste nachtervaring, om het zo maar eens te zeggen? Nou, wat ik zelf regelmatig doe, is toch bij verschillende dassenburgten even gaan posten. Zeg maar rond, de, rond de derde week van mei, om te kijken hoeveel jongen daar nou geboren zijn... en hoe het er nou mee gaat. Maar hoe, zit, hoe ziet dat eruit als u dat doet? Nou, dan ga ik eigenlijk uh, tegen de schemering dan, uh, ga ik het bos in. Dan zoek ik een boom op en dan uh, klim ik erin met mooi uitzicht op de Dassenburgt. En dan zit ik soms een uh, twee uur, soms een drie uur... kramp in je tenen krijgt, opgevreten kan worden door de muggen. En dan vervolgens komen die Dassen uit de grond. En ja, dat is mijn avond natuurlijk wel helemaal goed. Maar zit u dan met de verrekijker? Nee hoor, ik zit uh, meestal op, uh, op 30, 40 meter afstand van de Burgt en dan achter je vaak dan de ondergaande zon... en dan krijg je die kleuren helemaal door die, door die naaldbomen heen... of door loofhout, waar je, waar je ook maar zit. En als je dan helemaal opgaat in de natuur... nou, dan wil er nog een vogel boven je hoofd eh, eigen slaapplaatsje opzoeken... En dat is heerlijk als je zo'n moment voor jezelf hebt om even te genieten. Van hoe mooi eigenlijk toch Nederland ook nog is. Ja, en hoe lang bent u al boswachter? Ik doe het nu 31 jaar. En dat vindt u nog steeds even mooi als 31 jaar geleden. Ja, ik heb, uh, ik, ik heb een Edelheid geboren zien worden. Ik heb de jonge Dassen gezien, de boomarters. En dat blijft gewoon elke keer gewoon fantastisch. Als je daar zo'n. Mooi... Ja, ultiem momentje voor jezelf heb En ik haal eigenlijk elke dag gewoon mijn eigen verwondering... en vaak ook wel bewondering uit de natuur. ja Want u, u, u zit hier in vol ornaat. Hè? Want u heeft uw, wat is dat, boswachterspak aan? Ja, zeg maar het uniform aan. Ja, het ja. uniform. En, da en daar, dat heeft u ook aan als u in die boom zit, neem ik aan. Ja, als je kan uh, zonder zeepgeurtjes en, en dergelijke. Als je echt naar een dassenbeurt gaat, dan moet je eigenlijk niet ruiken naar mensen. En je moet ook niet ruiken naar allerlei geurtjes. Want dan hebben die beesten zo in de gaten en dan blijven ze ondergronds. Dus dan wast u zich een week niet of zo? Dus nou, het is gewoon afspoelen met schoon water onder de douche. En dan <lacht> gewoon uh, de kleding, die, die heb ik vaak in de schuur hangen. Ja. Voor die avond. Want er zitten dan zo min mogelijk luchtjes aan. Die trek ik aan. En dan ga je eigenlijk helemaal op in de natuur. dat je een beetje reukloos bent. En dan heb je het beste resultaat. Ja, prachtig. Uh, even naar die zaterdag. Hè? Want behalve dat u die mensen meeneemt het bos in. Dat is allemaal bedoeld in het kader van Earth Hour. Wat dus in de hele wereld uh, gaat gebeuren. U heeft dit bedacht. Want uh, uh, is het is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Dat we dat ja. doen voor uh, moeder aarde. Om het zo maar te zeggen. Ja, Het is ook eigenlijk een oproep van de Wereld Natuur Om met z'n allen gewoon over te schakelen op die groene stroom. Ja. En uiteindelijk ook veel minder te gaan gebruiken. Dat is heel goed voor ons, voor ons planeet aarde, die voortdurend maar blijft opwarmen. Dus het is echt een oproep om mensen, wees, wees daar bewust van, ga zuinig om met energie. Doe dit wat vaker wat eruit wat kan en schakel vooral over op duurzame energie. Ja, en denkt u dat dat nou helpt? Ik bedoel, dan doen mensen een, een uurtje zo'n zo'n zo licht uit en dan is het even oh geweldig en alle kinderen zullen het leuk vinden. Vervolgens zet iedereen de wasmachine en de tv en alle computerspelletjes weer aan. Dan zijn we weer net zover als waar we eerst waren. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje de realiteit, maar als we nu met z'n allen daar een klein beetje bewuster mee omgaan en daar ook van bewust van zijn van goh, er is boven helemaal niemand, laat boven in ieder geval dan maar even uitdoen of de ganglamp uit, of de wc-lamp wat vaker uit, iets sneller onder de douche vandaan stappen, gewoon wat minder energie gebruiken, dan moet je natuurlijk wel even gebaar voor maken dat mensen het. Allemaal even tussen de oren hebben. En dat doet het WNF denk ik heel goed. Om even aan te geven. Mensen wees er bewust van. doet het eens dus even een uurtje uit. Maar doe het niet alleen op zaterdagavond. Maar denk er de zondag en maandag ook nog even aan. Ja en u hoopt dan dat dat ook echt gebeurt. Ik ga er vanuit dat we met z'n allen toch heel erg zuinig zijn op deze planeet. Dat we uiteindelijk daar toch van les van leren en dat gaan doen. Hoort u hem nog? De bosuil? Mooi hè? Ja. Hij is nu even stil. Ja we horen hem nog. Althans wat hoor ik hier dan? Ja, ik hoor nog wat andere voogdjes op de achtergrond. Kijk, daar is je weer. Ja. Hier zit een nieuwslezer. Helemaal verwonderd te kijken. Dit is het geluid van een boshuil. Weer wat geleerd. Goed, nou, ik kan nog uren met u praten. Ik begrijp ook helemaal onmiddellijk waarom al die natuurdocumentaires... opeens zo vreselijk populair zijn, hè? Ja, Want dan, dan, dat is dan wel niet geluid, dat is televisie. Ja. Maar daar kun je ook ademloos naar zitten kijken. Althans, dat heb ik. Dat heeft u waarschijnlijk ook. Dat heb ik zeer zeker ook, ja. goed. Nou, Mag ik u heel erg danken, uh, boswachter André Donker, voor uw komst uh, naar Twee Dingen. En wilt u nou meer informatie over die nachtwandelingen tijdens Earth Hour? Kijk dan op onze website www.tweedingen.nl. Daar staat uh, namelijk een link. Goed, dat was het uh, voor vandaag. Het is bijna half negen, dat betekent zometeen het nieuws. En daarna BNN Today en vandaag zit in de studio Winfried Baijens. Ja, klopt helemaal. Um, Zometeen in de studio hier ook. Okay, Hé, dat is die bosheil nog een keer. Lekker ja, jongens. Zometeen we, even, we de hele avond... Ik ga even een handje geven aan, uh, aan mijn gast... U mag, mag ook nog even blijven zitten. Zal ik ondertussen even wat zeggen? Ja, zeg jij even waar je het over uh, We gaan het zometeen uh, hebben met Jamil over Irak. Jullie hadden het er net ook ja. over. Hij is gevlucht uit Irak uh, op zeer jonge leeftijd. Dat deed hij op uh, nou ja, een bijzondere wijze. Ik denk dat ik hem het niet na kan doen. Um, hij uh, vertrok in zijn eentje per vrachtwagen in een container... helemaal vanuit Irak naar Nederland. Zijn verhaal hoor je zometeen hier. We hebben het ook over identiteitsfraude op Twitter. En um, uh, hier in de studio Marijn Frank al. En want, want we gaan het hebben over tien jaar keuringsdienst van waarde. Maar eerst het nieuws met Christian Bolenbakker.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 Als Albert Heijn inderdaad het zogeheten onderkruipersverbod overtreedt... kunnen de stakers naar de rechter stappen. In Amsterdam wappert tijdens het bezoek van president Poetin de regenboogvlag. Het stadsbestuur wil daarmee protesteren tegen een anti-homo-wet... die in Rusland in de maak is, waarmee homopropaganda strafbaar wordt. Poetin komt op 8 april naar Amsterdam om het nederland jaar te openen. En de tijdschriften Jackie en JFK blijven bestaan. Een deel van het personeel en een investeerder hebben de bladen gered. Begin maart ging de uitgever, de Geiraat Mediagroep, failliet. Het bedrijf organiseerde ook de miljonair Fair. En eerder werd al bekend dat die beurs ook gewoon doorgaat. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Winfried Bayens. Het is half negen geweest. Goedenavond. Vandaag is het tien jaar geleden dat de Verenigde Staten Irak binnenvielen. op zoek naar chemische wapens. Jamil Jamil zag toen hij veertien was. de Amerikaanse troepen zijn stad binnenmarcheren... en vluchtte later, voor dat geweld, naar Nederland. Zijn bizarre verhaal, dat hoor je zo meteen. En de moordzaak uit 1981, waarbij een platenbaas werd vermoord, wordt mogelijk heropend. Wat is er precies aan de hand? Alles is te volgen via radio1.nl natuurlijk. Ook via de webcam, die kun je daar aanklikken. En dan zie je ook zitten Marijn Frank. Uh, ze is alvast bij me komen zitten, want daar gaan we zo meteen mee praten. Over een van de beste publieke omroepprogramma's, mogen we al zeggen. Goed, dank je. Ja, die heb je al binnen. En dat is natuurlijk de Keuringsdienst van Waarde. Bestaat tien jaar. Um, alvast één vraag. Zijn we er na tien jaar eigenlijk al achter? In welk bos? De bosvruchten uit de bosvruchten. Nou, ik vrees van niet, nee. Jeetje, Mina. Nou, dat is de volgende misschien volgende, maar je is al geweest. Ja, maar dat oh, nou, weten we nog niet. Of nog geen, geen follow-up geweest, geen uitslag. Nee, nee, niks. Of ben ik nou in de warmte bospaddenstoel? Nou, dat zijn gaan er ook zoveel he net. het over hebben. Mensen die het wel <laughs> weten, kunnen zich melden. Hashtag BNN Today. Straks, Luc, met Today's Topics. Ja, nu alvast de voorproefje. Nieuws opnieuw over die vrekte oehoe. Ontsnapt in Brabant gisteren. Verder een eventueel schimmig zaakje in Volendam. En het weer is ruk. Maar toch is de lente begonnen. Ja, hè? officieel, hè? Ja. De lente is officieel begonnen vandaag, volgens de kalender zelfs. Maar ja. ik ben het met je eens. Het lijkt ja. Het ja. natuurlijk helemaal nergens op. Het is hartstikke koud. Kijk, zelfs Peter zegt dat het weer ruk is Winfried. Dankjewel, tot straks. Slecht weer, Winfried. Slecht weer. Het is koud buiten. Ja, ik vond het buiten wel prima, maar Absoluut. ik zei dat vanmiddag uh, op de radio. De Nederlands voetbalhelftal oh, maakt zich op nee, voor twee WK-kwalificatieduels. Vrijdag met Estland en volgende week dinsdag het duel met Roemenië... bij de wordt in de Amsterdam Arena gespeeld. Monscoach Louis van Gaal vertelt wat hij van Estland verwacht. Ik uh, verwacht twee rijtjes van vier, met erachter een keeper. En uh, anderhalve spits... Goed, kijk, Estland zal dus in de ogen van Van Gaal zeer verdedigend gaan spelen... maar de bondscoach weet ook waar, uh, wat hij daar tegenover moet zetten. Dat is een hoog tempo spelen, maar dat wordt altijd uh, moeilijk gemaakt... Om, om, omdat de ruimtes klein zijn en omdat uh, de Esten dat kunnen belopen. En uh, de karakterstructuur van de Esten is dat ze tot het gaatje gaan... Dus uh, ze zijn fysiek sterk en, en, en kunnen dat 90 minuten volhouden. En dat hebben ze meerdere malen al be, uh, bewezen. Oranje speelt tegen Estland in een goed gevulde arena. De KNVB heeft al uh, 47.000 kaarten verkocht. En ook voor de wedstrijd van Dinsdag tegen Roemenië is veel belangstelling. Ruim 40.000 supporters verzekeren zich al van een ticket. Natuurjaan Oscar Gatto heeft de wielkoers dwars door Vlaanderen gewonnen. Hij uh, klopte in de sprint van een kopgroepje. De Sloveen Bozits en de Australiër Heemen. Kort voor de finish ontsnapte de Fransman Föckler. En die werd net uh, voor de streep ingehaald. Beste Nederlander was Nicky Terpstra. Uh, de winnaar van vorig jaar eindigde als elfde. En bij de vrouwen werd dwars door Vlaanderen gewonnen... door onze landgenote Kirsten Wilds. Een tennister uh, Arantja Rus... heeft in de eerste ronde van het internationale toernooi van Miami verloren. Ze ging in drie sets onderuit tegen een Zwitserse Oprandi. Dat was het. Robert Mede, dank je wel. Graag gedaan, joh. Zometeen gaan we een klein stukje Benny Nijman laten horen. Maar met een goede reden, overigens. Eerst Adèle. Marijn Frank van uh, Keuringsdienst voor Waarde. Jij zit hier in de studio alvast. Wanneer heb jij de beste ideeën? De beste ideeën? Op welke plek, welk moment, op de dag? Wanneer doet het het best? Ah, onder de douche dan toch maar. Ah, oké. Okay. komt in de buurt van wat Adele had namelijk. Uh, heeft de titel bedacht, Set Fire to the Rain. Het deed ze in het holst van de nacht toen ze opstond om te plassen. <lacht> heb je dat ook weer. Radio 1, <lacht> BLM Today. <tijd> Zou je willen vragen het is een keer met mij te wagen? Maar ik weet niet hoe... You're the greatest lover. Hey, hello, you're such a sexy thing. Krijg een heel lappend gevoel van binnen. als je aan ja, het is allemaal heel gezellig. Het is de muziek van de platenbaas van Luf, Benny Nijman en Corrie Konings, Bart van der Laar. In 1981 werd hij in zijn Hilversumse villa neergeschoten. Een paar dagen later overleed hij. Ene Martine H. werd veroordeeld en heeft inmiddels zijn straf uitgezeten. Maar zijn advocaat Geert-Jan Knoops en het Openbaar Ministerie... willen nu nieuw onderzoek naar deze Hilversumse showbizmoord. Er wordt namelijk gedacht aan een gerechtelijke dwaling. Telegraafjournalist Jolande van der Graaf, goedenavond. Goedenavond, Wim Fries. Jij riep dit al uh, jaren geleden, drie jaar geleden precies. Martien H. heeft het niet gedaan. Ja, wij hebben als uh, uh, Telegraaf die zaak uh, heel erg intensief onderzocht... met ons eigen onderzoeksgroepje, het Cold Case Team, de Telegraaf. Mm -hmm. En uh, op grond van allerlei bevindingen zijn we toen al tot de conclusie gekomen... dat Martien ik, want je hoeft zijn naam niet af te korten, uh, de moord niet gepleegd heeft. Dat hebben jullie gedaan door reconstructie. Wat bleek daaruit? Ja, een reconstructie, maar ook door het uh, dossier te bestuderen, door getuigen te horen. Hè, onder andere mensen uit de omgeving van uh, Bart van der Laar, de platenproducent. Uh, mm. En daaruit bleek dat uh, Martien het niet gedaan kan hebben. Uh, twee hele belangrijke redenen. Uh, allereerst hebben wij uh, de zaak gereconstrueerd, de hele mm. tijdspannen die de politie... Uh, Martien Hunnek voor de voeten heeft geworpen. Nou, daaruit bleek dat er helemaal niets klopte van die tijdlijn... wat hij volgens de politie een anderhalf uur had moeten, uh, gedaan had moeten hebben... rond het tijdstip van de moord. Dat duurde in werkelijkheid meer dan drie uur. Mm. En daarnaast is gebleken uit uh, het dossier, wat we dus uh, heel goed uh, bekeken hebben... dat uh, Martien allerlei dingen had verklaard omtrent de moord... en omtrent het slachtoffer die aantoonbaar niet klopte... Mm. Uh, verder bleek ons dat hem uh, allerlei dingen in de mond zijn gelegd... tijdens de verhoorden van, uh, van de recherche. En... Ja, maar Dan gaan we luisteren zo meteen naar een stukje van hem... waarin ja. hij uitlegt waarom hij bekend heeft. Maar eerst nog even, waarom kwamen ze bij hem terecht dan? Uh, ze hebben hem heel in het begin al even op de korrel gehad. Uh, toen kwam de politie tot de conclusie dat hij het onmogelijk uh, had kunnen, gedaan had kunnen hebben. Omdat Bart van der Laar voor 9 negen uur in de ochtend vermoord is. Mm. Uh, en Martien, en ik op dat moment op zijn werk was. Alleen Martien is tussen tien en twaalf even weg geweest. Yeah. En later in 83 kwam er een hele vage tip over hem. Nou, toen hebben ze hem opgeladen en dusdanig onder druk gezet dat de man bekend heeft. Ja, precies. Laten we even luisteren naar hemzelf. Ja. Uh, hij heeft dat in een interview met jou uitgelegd uh, hoe dat gaat. Uh, bekennen terwijl je, althans, uh, dat was hij toen al van overtuigd, niet gedaan had. Ja. Op een gegeven moment zei hij, er is telefoon voor, ja. ja. En toen kreeg mijn moeder aan de telefoon, waarvan toen al bekend was dat ze kanker had. En die zei, jochie, luister maar naar de heren, want ze hebben het beste met je voor. En je krijgt heus wel die psychische hulp die je nodig hebt. En uiteindelijk dacht ik bij mezelf, nou ja, oké, okay, waarom niet... En toen heb ik het bekend. En uiteindelijk ook zoiets van, ze komen er wel achter. Ja, Het gebeurt natuurlijk wel eens vaker dat uh, verdachten uh, uh, zeggen dat ze het gedaan hebben... terwijl ze het niet uh, gedaan hebben achteraf. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat je zegt, ja, ik heb het gedaan. Wat denk jij dat er gebeurd is dan? Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Want als je, en zeker in die tijd, uh, als je zomaar gearresteerd wordt... en je wordt uren en uren achter elkaar verhoord... En er worden je allerlei dingen beloofd die je krijgt als je bekent. En dat gaat maar door. Mm -hmm. En de druk neemt steeds verder toe. En je zieke moeder wordt dan ook nog gebeld. Hè? Een, een, een vrouw die echt uh, nou, heel erg ziek was, ze had kanker. Mm -hmm. En die zegt, ja jongen, nadat nou, hij al lang murf gebeukt was... bekend nou maar, want ze hebben het beste met je voor. En je krijgt, uh, je krijgt straks alle hulp die je nodig hebt. Yep. En je denkt dan, van, nou oké, okay, ik beken het wel... En dan komt het vast later allemaal wel uit. Dan zullen die, uh, die hoge heren van justitie vast wel inzien dat ik het niet gedaan heb. Ja, en dan op een gegeven moment, dan knapt zo iemand en dan bekent hij. En dat hebben we natuurlijk veel later in andere gerechtelijke dwalingen ook gezien. In Schiedammer Parkmoord heeft Kees uh, ja. B. ook een moord opgebiecht die hij niet gepleegd heeft. Precies. Um, de zaak wordt heropend. Waarom nu pas? Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, ik vind dat eerlijk gezegd een schandaal. Wij hebben in 2010 dus al vastgesteld dat hij het niet gedaan kon hebben. Nou, vervolgens heeft advocaat Knoops uh, zich voorbereid op een herzieningsverzoek. Uh, maar dan blijkt nu pas, en dat is dan gebleken in december vorig jaar... Mm -hmm. uh, dat de politie al in 2002 zelf heeft vastgesteld van... hé, hey, hij heeft het waarschijnlijk niet gedaan... Uh, ze hebben het uh, uit en te na onderzocht. In 2004 hebben ze een analyse geschreven... waarin op allerlei punten is vastgesteld dat hij de dader niet kan zijn. En die analyse die verdwijnt ergens in een la bij het Openbaar Ministerie. En pas nadat de Telegraaf de zaak aan de hand heeft gemaakt... en de advocaat Knoops zich ermee gaat bemoeien om een herziening voor te bereiden... dan pas, zegt het Openbaar Ministerie... Ja, hé, hey, die meneer die kan wel eens uh, onschuldig zijn. Hm. Dan zal straks dus uh, waarschijnlijk blijken dat Martien het uh, wellicht niet gedaan heeft. Uh, weten we wie het wel gedaan heeft? Of kun je daar nee, niet zeggen? Nee hoor, dat kan ik niet zeggen. Natuurlijk zijn we on in ons onderzoek uh, mensen tegengekomen waarvan we denken dat dat uh, uh, heel goed uh, potentiële verdachten kunnen zijn, hm. vanwege hun gedragingen of vanwege andere omstandigheden. Uh, en natuurlijk hebben we daar ideeën bij, maar die spreek ik op dit moment niet uit. En dat gaan we vastlezen in de krant. Jolande van de Graaf, van de Telegraaf, dank je wel. Oké. Okay. Het is vandaag de dag van het geluk. Dat hebben de Verenigde Naties zo bedacht. En iets na half tien hoor je wat. Geluk is voor bijvoorbeeld... Oh, niet zo heel gelukkig mensen over het algemeen. Mart Smeets, Maarten van Rossum en andere brombieren. Facebook.com slash BNN Today. Daar staan uh, mooie dingen. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe coverfoto. en Daar zijn we blijkbaar heel blij mee. Ik uh, had van die peppers gekocht, luier. Ja. En uh, dan zag ik in één keer dat erop staat: één pak is één vaccin. Ik had uh, kellogg's cornflakes gekocht. Ja. En er staat in dat er ijzer in zit. Ja. Wat is dat voor ijzer? <laughs> dat is een goeie. Ja. Het concept is zo simpel. Lezen wat er op de verpakking staat en dan gewoon vragen wat het betekent. Het programma De Keuringsdienst van Waarde maakt er al tien jaar toptelevisie mee. Het nieuwe seizoen is vorige week begonnen met alweer een bizar onderzoek naar voedsel. We hebben het vast allemaal al gehoord. Bevergel. En dat begon allemaal met een uitspraak van Jamie Oliver... It is is is a is a product called Castarium. It comes from uh, basically rendered uh, beaver anal gland. It's in cheap sort of strawberry syrups and vanilla ice cream and if you like that stuff next time you put it in your mouth just think of anal gland. <laughs> zo klinkt dan best makelijk als je het zo hoort overigens. Ja. Tot je weet waar het over gaat. Marijn Frank, presentator van het programma Keuringsdienst van Waarde. Gefeliciteerd met jullie uh, verjaardag overigens. Ja, dankjewel. Vier je dat nog of is het gewoon uh, hard werken? Ja, dat gaan we wel vieren, ja. Ja, dat staat nog wel een mooi feestje in de planning. Even over Jamie Oliver. Die zegt uh, dat er uh, bevergel dat is een geurstof afkomstig... van de anaalklieren van een bever, gebruikt wordt in vanilleijs. en aardbeiensiroop. Klopt het? Uh, ja, het klopt toch wel. Uh, ja, nee, ja. Ik vrees van wel, Ja, ja. Is het ook echt zo vies als het klinkt? Nee, dat is juist zo grappig. Het is dus echt heel erg lekker. Ik heb um, zelf bevergeil gemaakt. Want het was heel moeilijk. Nou ja, dat wil zeggen niet... niet ja, oké, okay. de gemolken, bever leverde de, de ballen, zeg maar. En uh, toen heb ik met de chemicus dat uh, geëxtraheerd tot een goedje. En daar echt een smaakstof mee gemaakt. Een vanille-smaakstof. En uh, dus eentje zonder bevergeil en eentje met. En die met bevergeil was zoveel lekkerder... Ja, ik was echt uh, stom verbaasd. Het werkt. Het werkt. Dus er is ook niet zoveel mis mee waarschijnlijk. Behalve dan zielig voor die bever. Ja, nou precies. Ja. Mm. Maar verder is het echt een mooie kwaliteitssmaak. Uh, ja, We Worden net al een fragmentje. Er zijn natuurlijk eindeloos veel afleveringen geweest die iedereen ook meegekregen heeft. We zijn hier bij BNN Today groot fan van het programma. Um, wat was voor jou nou een aflevering waarvan je zei, ja, dit heeft toch wel voor mij wat nee. indruk gemaakt? Nou, die, je hoorde het net al even voorbij komen, die uh, ijzer. Mm. Dat was echt, dat vond ik een ontzettend leuke uitzending. Stel even, wat was er aan de hand? Voor de mensen die dat gemist hebben, kan bijna niet, maar goed. <laughs> ja, je had dus uh, cornflakes, dat heb je nog steeds. Bijvoorbeeld uh, de Kellogg's Special K. Mm -hmm. En daar staat op met toegevoegd ijzer. Je hebt dus heel veel soorten cornflakes waar dat op staat... en andere ontbijtproducten. En wij wilden weten wat voor ijzer er eigenlijk in die cornflakes zit. En uh, of je dat wel op kan nemen en dat soort dingen. Wat bleek? Het bleek dat het, ja, dat het gewoon hetzelfde ijzer is als waar fietsjes van gemaakt worden en De... auto's en uh, anders groot. Ja. Het spreekt natuurlijk enorm, dat de verbeelding. Je kon het eigenlijk met een magneet vooruit trekken, zo'n beetje. Dat was Klopt. bijna het effect. Hij ja. ja. um, heeft nog een flinke nasleep gehad. Advertentie van Kellogg's. Uh, persbericht van de Voedsel- en Warenautoriteit. Dat ja. je de cornflakes gewoon nog kon eten, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Maak je daar dan druk over, over dat soort reacties daarna? Dat je denkt, ja, ja misschien hadden we het toch iets genuanceerder moeten brengen. Nou, nee hoor, nee. Nee, het is juist heel erg leuk. Want um, Kellogg's had een heel uitgebreide re reactie, inderdaad, in alle dagbladen geplaatst. Mm -hmm. En uh, ja, zo genereerde dat hele onderwerp heel veel media-aandacht. Dus dat vonden wij heel erg leuk. En bovendien hadden ze allemaal onzin in dat berichtje gezet. Waardoor wij weer een aanleiding hadden om een nieuwe uitzending te maken. Mm -hmm. Ook over ijzer. Om dat weer allemaal uh, recht te zetten. Dus uh, nee, dat, dat vinden wij eigenlijk juist heel erg leuk als er zo'n uh, zo reactie komt. En, en is het ook, uh, zit er ook een gedachte achter dat je denkt... Nou, die Kelloggs, uh, laat het staan de volgende keer. Of heb je, ga je helemaal niet met zo'n missie op pad... Nee, nee, nee, dat is niet onze missie. Hm. Kijk, het is ook niet gevaarlijk voor de voedselveiligheid of zoiets, weet je wel. Dus uh, we zijn er niet op uit om mensen uh, te laten stoppen met eten. We, ja, we willen alleen laten. Is zelf ze eigenlijk? Nee, ik had het al niet. Ik eet het nog Ja, nee, ik vind het gewoon smerig, maar dat is een heel oh. ander verhaal. Ja. Dus. Uh, Nee, kijk, we willen gewoon laten zien wat zit erachter. En wat, wat zit erachter die letters op zo'n pak, weet je wel. Uiteindelijk blijkt dus wel dat die ijzer dat, dat niks voor je doet. Mm -hmm. Dus uh, dat het allemaal marketing is. En dat vinden we leuk om te achterhalen en te laten zien. De voedselwarenautoriteit die schrijft dan nog wel in een persbericht... maar dat heb je toen natuurlijk ook gelezen... de indruk die het tv-programma wekt... dat het om gemalen spijkers of ijzervezels zou gaan is flauwekul. Mm -hmm. nee, kijk, ik denk dat ze niet bijvoorbeeld eerst spijkers hebben gemaakt en die toen vermalen. Want dat is natuurlijk een beetje een omweg. Ze hebben waarschijnlijk gewoon... Um, ja, ik weet eigenlijk niet... zo'n ijzerklomp meteen vermalen en in de kornvlees gegooid. Ja. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Ik bedoel, het is niet eerst een auto geworden en toen in de kornvlees beland. Maar het is wel precies hetzelfde Zelfde materiaal. Ja. ja. Um, dit soort bedrijven die zijn natuurlijk, kennen jullie, kennen ook andere programma's die uh, dit soort werk doen. Maar die, die, die weten ook wel dat als jullie bellen, dat ze een beetje moeten oppassen. In hoeverre begin je last te krijgen van tien jaar uh, keuringsdienst van waarde? Nou, dat is, uh, dat is heel dubbel. Kijk, sommige bedrijven, um, zeker bedrijven die het heel bond maken... wat betreft de marketingleuzen, die uh, zijn niet heel erg dol op ons. Of daar is het soms lastig. Maar eigenlijk zie je ook wel, en dat vind ik ook heel erg leuk... dat als een bedrijf eerlijk is over wat hij doet en wat hij maakt dan komt hij er eigenlijk altijd goed vanaf. Hmm. En uh, dat hebben we ook wel bewezen. Bijvoorbeeld, waar was het dan zo dat je denkt... kijk, zij gaan er goed mee om? Nou ja, stel, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met een uitzending over liane. Dat is een soort decoratieproduct wat je in tuincentra kan kopen. Hmm. En um, die man twijfelde heel erg of hij wel mee zou doen. Omdat hij bang was dat het schadelijk zou zijn voor zijn bedrijf. En die heeft toen de man van de Xenos gebeld... uit de oud Hout aflevering ook een hele, ja, toch echt wel een tamelijk briljante aflevering. Die gaat over het oude hout van de xenos. Daar staat dan op oud hout. Mm -hmm. En dat werd dus, was gewoon inderdaad oud hout uit China... wat dan een beetje opgelapt uh, werd en weer naar Nederland kwam. En die man zei, ja, ik vond het te gek, weet je wel. Die, die, ja, die oud hout verkoop van de Xenos was ook enorm gestegen na die uitzending. <lacht> dus uh, ja, zo laten we ook zien, weet je, als je gewoon eerlijk bent... en je laat, je, je laat zien wat je doet, dan is er helemaal niks aan de hand. Of de aflevering met rietsuiker bijvoorbeeld. Daar hadden jullie, uh, nou, vertel het zelf even, wat was het verhaal? Ja, we hadden een, een anonieme tip gekregen... Van Een man uit Curaçao en die zei: Van ja, en zo moet je lachen. Eigenlijk, ja, ik denk dan terug aan die scène. En die vond ik gewoon heel grappig oh, okay. dat die man met zo'n vervormde stem en zo'n heel wild verhaal. <laughs> um, dat die suiker, dus wit, witte suiker binnenkwam, gekleurd werd en dan weer als bruine suiker Precies, vertrok. Ja. ja, bleek niet zo te zijn. Nee. En dan gaan jullie vervolgens ook zijn, zo eerlijk ben je dan, ga je kijken dat het niet waar is. Dat klopt, het is gewoon echt een ander soort zijn. Ja, precies. Ja. Nee, maar daarom, weet je, we gaan nooit helemaal voor, van wij willen iets, hè, een, een doel halen. We willen iemand zwart maken. Dat is helemaal niet de kern van ons programma. Dus wij zoeken het uit. Ja, soms is het gewoon wel goed. Bevergel, daar gaan we nog alles over horen. Er komt nog een aflevering. Wat verder oh. nog even? Heel kort, ja. Wat heb je nog meer? Oh, uh, paprikapoeder, poeder, walnoz, ja die liana wordt volgens mij heel goed. En vervuilde zeewier in de sushi. En daar ben je nu mee bezig, hè? vanmiddag ja. nog zitten monteren. Dankjewel voor je komst aan de studio, Marijn Frank, van het leukste programma van Nederland, Keuringsvans van Waarden. <laughs> oh, dat vind ik echt heel lief. Nou ja, ik weet je het ook. Eerlijk, het <laughs> mag ook gezegd worden. Uh, dit, uh, dit klinkt Marokkaans, maar het is deens. Doe whatever you love. I bet a mirror's still a little longer now One thousand reasons to cry out Is that a lie? A thousand reasons to smile Tell you why Consolation to your tears I'ma light up your way Go what is worth You're my worrier I'm your worry. Be confused by the murderers Goodness is bigger than us You can't see it cuz It is silent, yeah, but it's feeding this world It is silent, yeah, but it's feeding this world You are not depressed cause you fell out of love Everything's a test. Maybe you better up What you call a problem, I just call them lessons of love I what it's worth, know where are we God never promised today. Te compro er viento, soy tu dinero. Ik si yo te quiero, Ik kom er elke dag weer uit. Ik kom er elke Ik kom er elke Heeft iedereen het Marokkaanse tintje in deze plaat ontdekt? Ja, heel erg. Ja, Ik dacht, we gingen Aisha van Outlandish draaien. Daar zat die Marokkaanse rapper altijd in. Knaller in je dit, Dit is een hele andere grote hit. Die heet Warrior, Warrior. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. In de digital rubriek met Tim hebben wij het vanavond over een meisje die helemaal geen Twitter had. Wat heeft iemand Twitter voor de aangemaakt? gemaakt? Lelijke dingen gezegd. En nu uh, is ze boos. Online identiteitsfraude. Hashtag zwaarkut. Denk jij dat je gewoon rustig thuis zit, ...zit iemand anders onder jouw naam een beetje uh, moslims te beledigen? Waar zou ik jou het meest mee kunnen kwetsen? Dus even, ik maak een Michelle Twitter-account aan en dan roep ik... Rolof is dik. Ik vroeg iets aan Michelle. En ik wil niet dat altijd hier grappen over mijn gewicht worden gemaakt. Ik heb Twitter. Dus jou kan ik niet meer pakken. Veel celebrities die hebben ook gewoon een Twitter-account... ...die door iemand anders is aangemaakt. Dus ik moet de account van Ron Brandsteder aanmaken... ...en dan zeggen dat Ron Brandsteder zegt... Kees heeft geen baardgroei. Nee, ik heb hem geschoren. Hoe dat het? Kees zijn balletjes moeten nog indalen. <laughs> Wat kan je er dan tegen doen? Nou ja, het probleem is sowieso al, als je het OM belt, die kennen dit nog niet. Dus dit valt gewoon onder de kop fraude. Moet je dan niet gewoon een account @om aanmaken en daar vieze dingen op gaan roepen? En dan <laughs> zal het OM waarschijnlijk wel wat harder werken voor je. Als dit morgen gebeurt, Goed, dan punt. Uh, ben ik het niet. Goed, uh, ik ben even weg. Ik ga even kijken of het case nog vrij is. Ja, het was allemaal vanmiddag? Een levendige redactie is het toch van BNN Today? Inmiddels hier aan tafel is het ook druk. Tim Hofman, zijn namen, is eventjes aangeschoven. Die gaat het over nieuws uit de internetwereld hebben. En zometeen na het nieuws, Marijn Frank is er nog steeds van Keuringsdienst van Waarde. En Jamieltje Jamil is aangeschoven. Goedenavond. Hoi. Uh, jij bent als jonge jongen gevlucht vanuit Irak. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar eerst Lucie. Ja, zometeen Today's Topics met onder andere weer de Oehoe. Klein quizje. welke kleur kan de Oehoe wel zien en andere uilen niet? Tim, die is voor jou. Kan je hebben? Groenhoen? Nee! Ah, wel ah, dat leuk, dat is leuk. Van ja, ja, ja. Okay, talk, nee, dat ja. is blauw. En, uh, oh. ja, ja, zeker. Ja. Blauw? Uh, blauw kan een oehoe wel zien en andere uilen uh, niet. Dit was deel 3 van de grote oehoe-quiz. En dat is alles? Ik denk <laughs> over een. Uh, ja, dat was het alles. Je ik heb niet meer. Ik heb niet zo... zeker anderhalf uur op die vragen zitten werken. Ja, <laughs> nou, ja, je, je werk hard goed. Over een paar weken nieuwe quiz. Komt helemaal goed. En straks meer over de oehoe in Today's gaan uh, naar X. het nieuws met Christian Bonenbak. Tot zo. E. En. WK-kwalificatievoetbal op radio 1. Vrijdagavond om 5 voor half 9. Duitsland is voor de 2-0. Nederlands-Estland. Dat schiet er ja! Hij schiet er maar in! langs de lijn. Vrijdag om 5 voor half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.